Ramraam en welkom bij deze uitzending van Sanatendharm Netwani, te beluisteren via www.senatendharm.net. Ook kunt u subscriben via iTunes, dan wordt de laatste uitzending automatisch gedownload naar uw computer. In dit programma hoort u wekelijks hoe de situatie van Hindus en Senatendharm er wereldwijd voor staat. Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website www.senatendharm.net. Voordat ik met het binnenlandse nieuws begin, wens ik u allemaal nog een heel verspoedig 2012 toe. En dan blijven we een beetje in die sfeer, want volgens Dierenpark Amersfoort zijn kerstbomen perfect speelmateriaal voor de dieren. De dierentuin heeft afgelopen vrijdag bezoekers namelijk korting gegeven als zij hun kerstboom zouden meenemen. En volgens de dierenarts Herman A. is dit een hele slechte actie. Dieren die worden namelijk sloom en ziek van kerstbomen. Niemand zou het aan dieren moeten geven. Maar Dierenpark Amersfoort zegt... Wij kennen de berichten, maar onze verzorgers hebben een andere mening. Al dus woordvoerder Josien van Eijk. Wij geven al onze dieren al jaren kerstbomen en het gaat altijd goed. Wij kijken goed naar de soortboom en of deze onbespoten is. De dierenarts Herman van A. die zegt dat meerdere mensen foto's hebben genomen... waarop duidelijk te zien is dat dieren ziek en sloom zijn. En die foto's zijn inderdaad genomen na... Een kerstbomenactie in Dierenpark Amersfoort Maar de dierenpark zegt dat ze genoeg ervaring hebben Zij zouden hun dieren echt geen kerstbomen geven als het schadelijk zou zijn En in veel buitenlandse dierentuinen doen ze dat ook Verder zegt Dierenpark Amersfoort dat zij met de bomen natuurlijk gedrag bij de dieren wil stimuleren Kerstbomen zijn erg populair om aan te knagen, om mee te slepen, om mee te spelen En om de nagels aan te slijpen Het buitenlandse nieuws begint vandaag in Pakistan Want een hindu in de Pakistanse stad Karachi Is gedwongen zich te bekeren tot het Mohammedanisme En is getrouwd met een Mohammedaanse man Haar familie is aangifte gaan doen bij de politie Het gaat om het meisje Bharti dat na haar bekering de naam Ayesha heeft gekregen En zij is een van de zoveel in Pakistan die dit lot moet ondergaan Haar vader Naraindas die vertelt wat er is gebeurd ze ging altijd naar Nailes en toen ze thuis kwam, zo rond 12 uur s middags, kwam een van haar vrienden binnen en die vroeg aan Bharti der moeder of zij mee mocht gaan. En daarna hebben ze hun dochter twee dagen lang niet meer gezien. Volgens haar vader is Bharti bang en verward. Ze is bang dat haar familie vermoord zal worden als zij zijn aan het weer accepteert. En toen haar vader haar probeerde te troosten, was ze ontroostbaar. Ze bleef maar huilen. Hij is op 15 december naar de politie geweest en heeft aangifte gedaan. Maar pas 18 december heeft de politie echt een registratie gedaan. De politie heeft inderdaad toegegeven dat pas de 18e iets is gebeurd met die aangifte. Maar ze spreken tegen dat het meisje gedwongen is bekeerd tot het Mohammedanisme. Ze zeggen namelijk dat het meisje en de jonge Abid, huwelijkscertificaten hadden en die waren geregistreerd nadat het meisje was bekeerd tot het Mohammedanisme en de naam Ayesha had gekregen. Deze zaak is gehoord in de rechtszaal en toen het meisje aankwam was ze helemaal in het zwart gekleed en ze keek amper naar haar ouders. Ze staat onder druk om te zeggen dat ze vrijwillig het Mohammedanisme heeft geaccepteerd, want anders zullen wij worden verwond of erger, al dus haar vader Narayan En haar moeder die was heel erg overstuur omdat haar dochter niet eens eventjes naar haar keek. En zij vertelt, zij is mijn enige dochter. Ze wil me niet zien, ze wil niet met me praten. Ik heb haar op de wereld gezet en ik heb haar opgevoed. Haar vader die heeft officiële documenten meegenomen naar de rechtszaal die zeggen dat zijn dochter pas 15 jaar oud is. Maar die certificaten van haar Mohammedaanse huwelijk die claimen dat ze 18 jaar oud is. En dat betekent dus dat die documenten van dat huwelijk iets hebben gedaan met haar leeftijd. Ze is niet van de leeftijd om te trouwen, al dus haar vader. Haar echtgenoot Abid wordt door haar familie beschuldigd van ontvoering. Bovendien is hij een niet al te betrouwbare politieagent die bekend staat als alcoholist. Bovendien gebruikt hij ook drugs en kijkt hij naar elke meisje ook al is hij getrouwd. Daas heeft er helemaal geen moeite mee dat zijn dochter het Mohammedanisme heeft geaccepteerd. Zijn zoon heeft dat namelijk ook en toch wonen hij en zijn zoon in hetzelfde huis... Hij heeft geen problemen met zijn zoon en hij heeft ook geen problemen met zijn dochter, maar het moet een vrijwillige beslissing zijn. Amarnaad Mordomal staat de familie Daas bij in de rechtszaal en hij vertelt over de gedwongen bekeringen van hindoe-vrouwen in Karachi en Sint. Dat is namelijk bijna normaal geworden. Er is niemand die luistert naar die families en hij heeft zelf al vele meisjes gezien die gedwongen zijn het mohammedanisme te accepteren en nooit meer naar huis terugkeren. En hij vertelt ook dat dit meisje waarschijnlijk bedreigd is om niet en hem weer te accepteren. Want anders zal zij de doodstraf krijgen. En niet alleen zij, ook haar familie. En als resultaat daarvan is ze heel erg verward en ze is bang om naar huis te gaan. Maandag zal Bharti zelf in de rechtszaal spreken. Laten we kijken wat de rechters beslissen. En misschien zal dit wel de laatste keer zijn dat haar familie haar ooit zal zien. Voordat de rechtszaak begon heeft Bharti verteld dat dit huwelijk en die bekering gewoon een spontane beslissing zijn geweest. Ze vond Abid erg leuk, ze ging naar de markt om hem te ontmoeten en toen hebben ze besloten om weg te rennen. En haar schoonvader Mohammed Anwar, die politieagent is, die heeft lachend gezegd dat ze altijd een Mohammedaan wilde worden en ook kennis heeft over het Mohammedanisme. De familie van het meisje is nu erg bang dat als de rechter haar zal toestaan naar haar schoonfamilie toe te gaan, dat ze dan of verkocht of vermoord zal worden. Het enige wat zij willen is garantie dat het meisje veilig zal zijn en dat zij ook regelmatig haar die zullen kunnen ontmoeten. En een ander gefrustreerd familielid heeft gezegd, dat het hart van hun allemaal is gebroken en als ze geen gerechtigheid zullen krijgen dan zullen ze allemaal migreren vandaan. En we blijven nog even in Pakistan want de ontvoering van een hindoe-advocaat door nog onbekende mannen in Sindh dat heeft gezorgd voor protesten vanuit groeperingen van advocaten. Verschillende organisaties hebben rechtszalig geboycott om te protesteren tegen de ontvoering van Mohan Laal een advocaat uit Mirpurkhas. De politie heeft geen enkele aangifte geregistreerd en als smoesje gebruiken zij dat er verwarring is over wie er juridictie heeft over dat gebied. Fazal Qadir Memon van het Hoge Rechtshof in Sint heeft deze ontvoering veroordeeld en hij zegt dat de ontvoering van doktoren en advocaat gewoon heel normaal doorgaat. Ook eist hij dat de nationale en de provinciale regering moeite zullen doen om Mohanlal op te sporen en advocaten te beschermen. Wat is er nu precies gebeurd? Mohan Laal ging op 23 december naar het Hoge Rechtshof. Zijn auto is verlaten aangetroffen op een taxistandplaats en alle papieren die hij nodig had voor die zaak waarvoor hij naar het Hoge Rechtshof ging, al die papieren zijn gevonden. De politie die heeft geweigerd de aangifte te registreren en verschillende politiebureaus die maken ruzie over wie er juridictie heeft in dat gebied. De ontvoerders die hebben een losgeldsom van... 10 miljoen rupees gevraagd en nog steeds doet de politie niks wat betreft de aangifte en ze onderzoeken ook helemaal niks. De familie van Mohanlal is nu hartstikke bang dat hij vermoord zal worden als hij het mohammedanisme niet accepteert of die 10 miljoen rupee niet betaalt. Moorden, ontvoeringen, roofpartijen noemen het allemaal maar op de hindoe-gemeenschap in Pakistan die leidt al jaren hieronder. En daarom verkopen hindoes het land en de zaken en alles wat zij bezitten voor spotprijzen als het ware. In de afgelopen maand alleen al zijn 37 Hindoes naar India gevlucht vanuit Pakistan omdat ze op zoek zijn naar veiligheid. Jaarlijks verlaten honderden families Pakistan voor India of andere landen en het enige wat ze zoeken is een veilige plaats. De Sikhs en hindoes in Pakistan die zijn hartstikke bang. Vooral omdat een jonge man, een jonge ziek man, was onthoofd. En de reden daarvoor was omdat hij zich niet wilde bekeren tot het Mohammedanisme. De Pakistanse overheid heeft er ook in de minderheden te beschermen. Die minderheden die voelen zich dus hopeloos. Er is niemand die voor ze opkomt. Elke dag is voor hen een hel, want elke dag moeten zij leven met die angst. Sinds de Taliban de Pakistanse Hindoes de mensen van India hebben genoemd, zijn deze Hindoes die voelen zich thuisloos. Zij hebben het gevoel dat ze Pakistan uit worden geduwd. En dat terwijl Pakistan hun thuisland is, maar in hun thuisland worden zij dus niet geaccepteerd. De Asian Human Rights Commission heeft verklaard dat jaarlijks meer en meer christenen en Hindoes gedwongen worden bekeerd tot het Mohammedanisme. Vele Mohammedanen die zien Hindus als kafirs en daarom zijn ze een heel makkelijk doelwit. Ook worden ze gewoon onderdeel van het kwaad genoemd. Ze worden heel vaak bedreigd en als ze dan naar de politie gaan of zoiets, dan vinden ze hun dochter dood terug. Het woord Hindu is een belediging en een schaamte geworden voor alle Hindus in Pakistan. En hij neemt de regering en andere machthebbers in het land kwalijk dat Hindus geen rechten hebben in dat land. Deze commissie die heeft brieven opgesteld, templates. Het enige wat u hoeft te doen is uw naam in te vullen en uw handtekening. En stuur deze brieven alsjeblieft op naar de ambassade. Meer informatie hierover ziet u op onze website www.sanatandarm.net Als laatste gaan we het in deze uitzending hebben over de zaak in Rusland waarbij mensen hebben geprobeerd de Bhagavad Gita te verbieden. Rechter Galina Boutenko die heeft besloten dat er geen reden is om de Bhagavad Gita te betitelen als extremistisch, want het boek is één interpretatie van een heilig hindoe geschrift. De verdediging is hartstikke blij met deze uitspraak. Deze uitspraak laat zien dat Rusland inderdaad een democratische gemeenschap aan het worden is, al dus de advocaat Alexander Shakov. Ook de Indiaanse ambassade is Rus in Rusland is heel erg tevreden. Deze uitspraak van de eerbare rechter in Tomsk verdient een applaus. Het is hartstikke mooi om te zien dat deze zaak nu definitief opgelost is en dat we dit nu achter ons kunnen laten, al dus Ajay Malhotra. Sergei Zuyev, de vicevoorzitter van de ISKCON, de Harirama Hare Krishna beweging in Rusland, vertelt dat ze allemaal heel blij zijn dat in de rechtszaal reden is getoond en ook de bekwaamheid in het nemen van de juiste beslissing. De Russische mensenrechtenombudsman Vladimir Lukin verwelkomde deze uitspraak ook. En hij denkt dat de Russische regering de juiste conclusies moet trekken uit dit incident. Terrorisme moet bevochten worden door terroristen op te pakken en niet door te oordelen over een zeer oud en heilig geschrift. Het Indiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ook een officiële uitspraak gedaan. Wij zijn hartstikke blij om te horen dat deze zaak is geseponeerd door het Hof in Tomsk in de Russische federatie. Wij waarderen dit doordachtig besluit van een heel gevoelig onderwerp en we zijn blij dat we dit achter ons kunnen laten. Ook waarderen we de moeite van al onze vrienden in Rusland die deze uitspraak mogelijk hebben gemaakt. Al dus een officiële woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Alexander Lukasovic, woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft over deze zaak het volgende gezegd. Het draait niet om de Bhagavad Gita zelf, maar om het commentaar geschreven door Abhay Charan, beter bekend als Swami Prabhupada, die de stichter is van de ISKCON The International Society for Krishna Consciousness. Verder zegt hij dat de Gita voor het eerst in het Russisch is gepubliceerd in 1788. Van een verbod op de Gita is dus helemaal geen sprake. Zelf noemt hij de Gita, een religieus-filosofisch gedicht dat onderdeel is van het geweldige Indiase epos de Mahabharat En is een van de meest beroemde stukken uit de oude Indiase Hindu-literatuur. Hindus over heel de wereld zijn natuurlijk hartstikke blij met deze beslissing, want de Gita mag niet verboden worden. De Gita is geschreven voor elk mens. Aan het einde van deze uitzending wil ik u danken voor het luisteren en tot de volgende keer. Ram Ram.